2 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zometeen in vrijdagmiddag live D66'er Tom de Graaf over de kwaliteit van ons onderwijs en de rol van de Eerste Kamer. Maar nu eerst het NOS-journaal Jeroen Tjepkema. In Cairo demonstreren duizenden aanhangers van de afgezette president Morsi tegen het leger. Leiders van de moslimbroederschap hebben vandaag uitgeroepen tot dag van de woede. De interimregering heeft daarop gereageerd, zegt correspondent Sander van Hoorn.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 Minister Timmermans ontbiedt nog vandaag de Egyptische ambassadeur. Hij wil de ambassadeur laten weten dat hij het gedrag van het leger... compleet onaanvaardbaar vindt. Hij doelt ermee op het geweld van woensdag. Toen kwamen meer dan 600 mensen om het leven... bij gevechten tussen het leger en aanhangers van ex-president Morsi. Twee mannen die gisteren aangehouden werden in verband met een mogelijke gijzeling in Valtermond zijn vrijgelaten. Volgens de politie in Drenthe was er toch geen sprake van een gijzeling. De politie kreeg gisterochtend de melding dat er mensen werden vastgehouden. Twee mannen uit Antwerpen van 29 en 35 jaar werden aangehouden. Uit het verhoor zou blijken dat de twee een zakelijk conflict hadden met een van de mensen in het huis. De Nationale Ombudsman Alex Brenningmeijer is het nieuwe Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer in Luxemburg. Hij volgt oud-staatssecretaris Gijs de Vries op, die de functie drie jaar vervulde. Eind vorige maand werd al bekend dat Brenningmeijer de enige kandidaat was voor de functie. De ministerraad heeft hem nu officieel voorgedragen als lid van de Europese Rekenkamer. Brenningmeijer is sinds 2005 de Nationale Ombudsman. En een elfjarige jongen uit Groningen heeft een contract getekend bij FC Barcelona. Het is Fodé Fofana, speler van voetbalclub GVAV Rapiditas. Hij is al op stage geweest in Spanje en de overgang is nu rond. De jongen van elf gaat voorlopig wonen bij een gastgezin. Later gaan zijn ouders ook van Groningen naar Spanje.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 Verkeersinformatie van de AMB John Suhoka. Het begint langzaam druk te worden. Bijna 40 kilometer file staat er. De meeste daarvan staan in het zuiden van het land. En vanuit Antwerpen is het ook erg druk richting Breda op de A19. Opvallende files op de A2 Luik richting Maastricht. Staat tussen IJsten en Klop het Europaplein 5 kilometer. En op de A16 Rotterdam richting Breda. Daar staat er een ongeluk tussen Zevenbergse en Breda Noord 5 kilometer. Bij Breda Noord is daardoor de rechte rijstrook afgesloten.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 Dit is Radio 1, Avro, vrijdagmiddag live, Jan Mo. Goedemiddag, welkom weer vanuit de troon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Vandaag D66 Tom de Graaf over de kwaliteit van ons onderwijs en de rol van de Eerste Kamer. Frans Verhagen over een opmerkelijke omslag in de Amerikaanse misdaadbestrijding. Schrijver Jan Donkers is onze gastrecensent. Rubrieken zoals altijd van Frits Barend, Justus Van Oel en Bert Brusse. Veel satire en veel heerlijke zomerse prachtige live muziek Mr. Smith en The Boys from Brazil. Miss Smit en haar boys from Brazil. En zij verzorgen de live muziek tijdens deze Vrijdagmiddag Live. Uh, wil je ze niet alleen horen, maar ook zien, kom dan langs. Of ga naar onze website vrijdagmiddaglife.afro.nl Ook op uw tablet of smartphone. Reageren kan natuurlijk ook. Graag zelfs. Twitter ons. Hashtag AfroVML. De overvolle Amerikaanse gevangenissen zijn een nationale schande. Ze getuigen van racistische, achterhaalde opvattingen over misdaadbestrijding. Hier is niet een mensenrechtenactivist aan het woord, maar de Amerikaanse minister van Justitie Eric Holder. Onder Obama lijkt er een eind te komen aan de keiharde aanpak van misdaad. Zo kondigde zijn minister van Justitie deze week aan dat rechters geen zware minimumstraffen meer op hoeven te leggen voor mensen met een paar gram drugs. Aan tafel, journalist en Amerika kennen. Frans Wagen, welkom. Hi. Verrast door deze omslag? Nee, dit is iets wat er al lang zit aan te komen. Het is ook de cumulatie van een aantal maatregelen die genomen zijn. Want we hebben niet alleen deze maatregel van minister Holder. Er is ook een rechter in New York die uitgesproken heeft dat frisk-and-search-beleid. Dus dat je mag iemand zomaar aanhouden en fouilleren. fouilleren zonder dat er een aanleiding voor is. En daar heeft Bloomberg, minister Bloomberg van, uh, sorry, burgemeester Bloomberg van New York ingevoerd. En ze claimen dat dat dus de misdaad heel erg heeft terug, uh, teruggedraaid. Maar die rechter heeft ook vastgesteld dat er bijna alleen maar zwarte en hispanics werden aangehouden. Dus die heeft nu gezegd dat mag niet meer. En dan moet een uh, controleur van buiten afkomen. Nou, voeg daarbij nog dat die three strikes and you're out, die beroemde uh, maatregel, in, die begon in Californië. Als je drie keer, voor de derde keer ergens voor veroordeeld werd, al was het maar het stelen van een pizza... Dan ging je levenslang het bak in. Levenslang. Ja, die was, ja. Die was al uh, teruggedraaid. En de gouverneur van New York, Jerry Brown. Of van de Californiër, Jerry Brown. Die heeft opdracht gekregen van zijn eigen Supreme Court om de overbevolking in de gevangenissen terug te draaien. Er zitten soms acht mensen op een ruimte waar er, die voor drie bedoeld is. Er zitten bomvol, Jan Donkers, ook aan tafel. Ook amerika kennen naast popjournalist. Jij ook niet verrast over het feit dat Amerika... blijkbaar toch met een omslag bezig is op dit vlak? Nee, ook niet echt heel erg verrast. Het zat er inderdaad al een tijdje aan te komen. En die, die, die toestand in de gevangenissen, die was natuurlijk... Uh, ja, de, de, de, de foto's kennen we allemaal, het is totaal uh, uh, onhoudbaar geworden. En heel langzamerhand komt er dan een soort groundswell van de publieke opinie, die zegt van... Dat, dat kan niet langer meer. Wat ik me wel heel erg afvraag, Frans, ik weet niet of jij er meer van weet... maar er zijn natuurlijk allerlei gevestigde belangen... bijvoorbeeld in de staat Californië... om die gevangenis... en kijk, de, de gevangenis, het gevangeniswezen is geprivatiseerd. Die verdienen er geld aan. En er wordt heel veel geld mee verdiend. Op een gegeven moment, het, waarschijnlijk is dat nu uh, niet meer zo... maar het was op een gegeven moment zo dat er meer mensen hun brood verdienden... met het vasthouden van andere mensen dan in het onderwijs bezig waren. Dat is toch steeds zo. Is dat toch steeds zo, ja. ja? en het is inderdaad ook een reden waarom, uh, waarom dit zo lang heeft kunnen doorgaan. Er waren mensen die belang bij hadden dat er zoveel mogelijk mensen werden opgesloten. Gewoon vanwege de werkgelegenheid? Ja, ik zou het ja. iets zeker vertellen. Die immigratiewetgeving die nu die Obama probeert te veranderen. Er is dus één actiegroep die probeert hem dat tegen te gaan. Het is het uh, uh, private gevangenissysteem van Amerika. Want die vinden het jammer dat ze niet meer al die illegalen kunnen vastzetten straks. Nee. Nu stond het natuurlijk centraal ja. in, die, in die harde aanpak van de misdaad de war on drugs. Is, is die dan afgelopen nu? Nee, kijk... Die war on drugs, de war on crime, de war on terror... Het allemaal van die populistische initiatieven een oorlog tegen iets. Mm -hmm. nou, wanneer is het afgelopen? Wanneer is het iets weg? Nooit dus. Uh, dat waren initiatieven van met name die Warren Durks dirks en de Warren terror van de jaren 70 al. Ik herinner me nog die foto van Nixon, en Jan weet die ook wel... die met Elvis Presley, die ja. tot, tot aan zijn nek vol met druk zat... Uh, Elvis Presley benoemde tot opperdrukbestrijder van Amerika. <laughs> uh, dus maar jij ja, zegt, die is niet afgelopen, ze gaan, daar gaan ze wel mee door. Uh, waar, ze, waar ze mee ophouden, is mensen voor een paar gram cocaïne... of uh, een paar gram marijuana in de gevangenis stoppen. Mm. Dat heeft geen enkele zin. Want wat is dan de nieuwe visie? De nieuwe visie is dat gevangenisstraf er niet alleen maar is om, om te straffen... maar ook om mensen voor te bereiden op terugkeer in de samenleving. Een heel ouderwets idee, maar nog steeds geldig natuurlijk. Dat waren ze even vergeten. Dat waar ze even Nou ja, zo. Eh, laten we niet vergeten, ik vind het een belangrijke ontwikkeling... want in Nederland kunnen wij er ook weer wat van opsteken. Nog maar een paar jaar geleden, eh, en nog niet zo lang geleden, meneer Wilders... maar vooral mevrouw Verdonk, Rita Verdonk, die liep een paar jaar geleden ook te roepen... Uh, Strafrechters mogen niet beslissen zelf wat voor straf ze opleggen, dat moet verplicht een bepaald uh, aantal jaren. De zijn. minimumstraf. minimumstraf. Nou, nou ja, opstelten wat... en teven waren daar ook voorstander van. Het gaat nu niet Geest. door, geloof ik. Maar... Nou ja, kijk, uh, Amerika loopt dat betreft voorop. Uh, en teven en opstelten kunnen daar een voorbeeld aan nemen. En die onzin gewoon bij het oud vuil zetten. Ja, het is... Uh, nou ja, je had het even over New York en over dat, uh, dat uh, staande houden en fouilleren. Wat niet meer mag van de rechter. De burgemeester van New York, uh, je zei het al, die zei: dit is nou juist de reden van ons succes. Is, hè, in de aanpak van misdaadbestrijding. Ja, dat is flauwkul. De misdaad loopt al terug sinds de jaren negentig, begin jaren negentig. Niemand weet precies waarom, maar waarschijnlijk heeft het met demografische redenen te maken. Er zijn gewoon mindere jongeren, die, eh, en jongeren zijn over het algemeen degene die in de gevangenis zitten. Die beginnen komen, met die misdaad. Ja. Die met misdaad beginnen, er zijn minder jongeren, demografische redenen. Eh, er is een succesvol beleid geweest van de voorganger van Bloomberg, Giuliani, dat, dat broken windows beleid, zodra je ergens een gebroken raam had zorgde hij dat dat gerepareerd werd. Want anders kon je de donder op zeggen. Dat alle ramen gebroken werden en dat de misdaad ja, sterker... Dat, dat wij hier ook met de abrische... Uh, maar, ja. maar dat is geen, geen misdaadbestrijding nee. beleid. Het is sociaal beleid. Uh, en in die zin zijn ze nou fundamenteel veranderd. Maar de afgelopen jaren hebben ze dus dingen als, als... zoals wij hier kennen als je in de gevangenis zit... dat je tegelijkertijd ook geholpen wordt. Of alternatieve straf of therapieën. Dat, dat was in Amerika niet nou, aanwezig. Of die, zijn er, die zijn er wel, maar die gevangenissen hebben een eigen regime. Dat, dat kennen we inderdaad van de films en van de series. Waar, waar bendes... Gewoon die gevangenissen runnen. Uh, en daar valt weinig onderwijs aan, weinig. Ik heb, ik heb de broer van een vriend van mij... zit, zit in, in, in Californië in de gevangenis... wegens doodslag. Al jaren jaar of zeven, acht. Uh, en als je die verhalen hoort... naar de reis met de Haaien te Bergen... dan wil je inderdaad niet terechtkomen. Ja, dat toch is, is de enige reden dat nu dit verandert... nou ja, eigenlijk gewoon het feit dat, dat het, uh, uh, die gevangenissen te vol zitten... en dat het ze te veel geld kost? Nou ja, het werkt niet. Als het beleid niet werkt, dan zou je het moeten afschaffen. De misdaad wordt niet minder? De misdaad is minder geworden. Of althans niet aanwijsbaar door ze op te sluiten? Nou, dat sowieso. Uh, sterker nog, het heeft negatieve effecten. Want mensen die eenmaal in de een gevangenis terecht zijn gekomen... als je een 18-jarig jongen opsluit voor, voor 5 gram marijuana... dan zit 5 jaar in de bak die blijft haar hele leven in de criminaliteit zitten. Nou is dat de decriminaliseren van marijuanebezit is al langer op ook lokaal dat, niveau ja. bezig. Hè. Een staat als Colorado, geloof ik, heeft... Ja, en, het, en Oregon, die, die heeft een ja. tijdje. Californië begint er ook mee. Nou ja, en het is dan. Uh, in sommige staten is dat dan gegaan, uh, zo gegaan... dat men het voor medicinale redenen uh, uh, toestaat. Nou ja, daar wordt natuurlijk als grootschrevens de hand mee gelegd. Ik ga maar eens even kijken in Berkeley bijvoorbeeld. Iedereen heeft een doktersgezet. Nee, er wordt niet eens gevraagd nou. om een doktersgezet. Nee. Ja, maar dat is een soort tolerantiebeleid dat we in Nederland ook hebben. Niemand. Vraagt hoe die. Je nee. mag 5 gram ophalen. Ja. Mag, hoe die 100 gram de achterdeur binnenkomt. De binnenkomt dat moeten we niet weten. is een ander verhaal. Maar denk je dan dat, om over die softdrugs maar door te gaan, dat Amerika die omslag ook doorzet? dat misschien binnenkort ook in heel Amerika dat ook gewoon gelegaliseerd wordt? Nee, gaat? ik denk niet dat er coffeeshops in Amerika zullen gaan zien. Nee. Nee. Dat, dat is een stap te ver? Dat is een stap te ver, uh, maar het criminaliseren van dat bezit van een klein beetje marijuana en van de handel daarin, daar zijn we wel vanaf, denk ik. En dan er spelen heel andere problemen, er is een verslaving aan, aan, aan meth. Dat is een chemisch middel dat je heel makkelijk kunt samenstellen van, van, van, van pilletjes. En wat dat ook is... wat op, op grote schaal in de keukens ja. van uh, uh, rednecks in Arkansas. Ja, precies, want daar heb, ja, ja, ja. ja. heb je geen Mexico voor nodig om het te importeren. Dat kun je zelf maken. Het is dodelijk verslavend. Ja. Het, het maakt je compleet kapot. Je gebit is binnen een jaar weg. Uh, dat, zijn veel, dat zijn enorme sociale problemen. En die los je niet op met dit soort maatregelen, overigens. Hoor. Dat, uh, er moet nog veel meer gebeuren. Maar dit is een goede stap op weg. En ik vind het met name verstandig om van die populistische flauwekul af te stappen... dat meer straffen uh, en zwaardere straffen zou leiden tot minder criminaliteit. Ja, want want populisme heeft ook een, een, een racistische component, hè, natuurlijk. Ja, en, en Amerika is alles uh, met de ras te maken. Uh. En ja, nee, en nee, want dit want is nog nogmaals, ook... uh, de burgemeester van New York zegt... Ja, luister eens, uh, 90% van de misdaad hier... Uh, Mensen uh, dat verdachten zijn Latino's en Zwarte. Ja, dus logisch dat we er meer aanhouden. Nou ja, nee, als, als we, er, nee, als we er meer aanhouden, dan heb je gewoon 90 procent. Ja, je kan het ook omdraaien. Ja, maar ja. dat is Er wordt waarschijnlijk meer kook gesnoven op Wall Street... dan er gek gerookt wordt in Harlem. Kan je dat aantonen, Jan? Nee, dat kan ik niet aantonen. <laughs> ik, het is een, een, een, een natte vingerwerk. Ja. Maar ik, eh, je ziet toch zelden mensen op Wall Street uh, uh, mannen in pakken aanhouden? Nou, er zijn wel een paar de bak in gegaan. Ja, toch wel. Ja, maar, maar niet zoveel, nee. Maar zal het bijvoorbeeld ook ja, de bekende doodstrafdiscussie natuurlijk... denk je dat dat ja, daar ook invloed op zal hebben? Nee, dat is een heel ander soort discussie. En die zal veel verder. Uh, heel veel staten hebben de doodstraf al uh, niet zozeer afgeschaft... maar gestopt omdat ze het niet kunnen rechtvaardigen... dat er mensen onterecht veroordeeld zijn. Mm -hmm. Dat is een ander verhaal, maar het zit in dezelfde soort categorie... De makkelijke oplossingen, de populistische verhalen van... Nou, als we het maar zo doen en flink aanpakken, dan is het, gaat het vanzelf over. Die zijn voorbij. Nu Nederland nog. Nederland kan daar een voorbeeld aan nemen. Trouwens, dat aanhoudingsbeleid in Nederland... er is een jongen hier die een Amsterdam-onderzoek gedaan heeft... Of in Nederland naar het politiebeleid... Uh, uh, het aanhoudingsbeleid, dan blijkt dat hier ook mensen met een oude BMW... Uh, die de Marokkaans, Turks of Surinaams of Antillians uitzien... dat die ook vaker worden aangehouden. Dus wat dat betreft uh, is het goed om weer eens naar Amerika te kijken. Ja. Frans Wagen, dankjewel. We gaan zo luisteren naar de gastrecensie van Jan Donkers... maar eerst naar de muziek van Mrs. Smith en The Boys from Brazil. São todos e uma filosofia toda As bolas de sabão As bolas de sabão Claras e não tem sem passageiras Como a natureza As minhas usões como as coisas São aquilo que são São aquilo que são Com uma precisão São. Algumas mão se vem no ar lúcido, só com uma brisa que passa e uma toca nas flores, E que só sabemos que passa As bolas de sabão, as, as bolas de sabão Porque qualquer coisa ligeira em luz e aceita tudo mais sentidamente São aquilo que são, são aquilo que são En de boys van Brazil vind je het fijne muziek. Laat ons weten waarom. Mail naar vrijdagmiddaglife at afro.nl of laat een berichtje achter op de Facebook pagina, facebook.com/slash live. Dan win je misschien de gesigneerde CD, jawel. Make love, have fun en tussen haakjes and lots of babies. Ja. Onze gastrecensent schrijver popjournalist Jan Donkers. Een gepaste tune, Jan. Welkom uh, nogmaals. En naast jou ook nog steeds, natuurlijk, uh, Frans van Hagen. Uh, eerst even, Jan. We kennen je natuurlijk, uh, ja, ook vooral als popjournalist. Uh, dat hebt... is nou, wel heel lang geleden dat ik over popmuziek geschreven heb, hoor. Toch wel? Doe je het helemaal niet meer? Nee, nee. Ik uh, uh. heb een radioprogramma en dat, daar draai ik in wat ik uh, het mooiste vind. Oké, okay, nou, wat een, wat een indruk, al die interviews met Frank Zappa, <lacht> Bruce Springsteen en zo, die je gemaakt hebt, uh -huh. he, hebben gemaakt. Uh -huh. uh, je, je schrijft nu vooral, begrijp ik. In, er komt er een nieuw boek van je uit? Een, een verhalenbundel. Hè? Ja, er is net net met een nieuwe Editie van mijn boek over Amsterdam Noord uit. En er komt in oktober, voor het eerst sinds jaren, een uh, nieuwe uh, verhaal op een jaar. Met een thema? Of? Nee. <laughs> dat, um, het ja, gaat Jan, erg gaar. veel. Het ga, wat zeg je? Dat ga je, Jan. Ja, nou, nee, het gaat erg veel over vrouwen en over relaties. En, maar het gaat ook veel over mijn vader. Vrouwen, relaties en je vader? Ja, maar dat, die, niet, niet noodzakelijk. met elkaar te maken, nee. De titel is uh, Elvis Licht op Zorgvliet. Zo. Maar het gaat, heeft niks met Elvis Presley te maken. Oktober, hè? Oktober, ja. Oktober komt hij uit. Nog één ding, want uh, Johan Derksen die, die riep een tijdje terug dat hij eigenlijk met jou... en Maatsmeets een radiosender ja. zou willen beginnen. Lijkt dat ja. je ook wat? Ja, ja nee, zeker. Ja, het is ook nog steeds niet uitgesloten dat het gaat gebeuren. Want het? Johan is... Uh, ik ben gepensioneerd. Johan is gepensioneerd. Jullie hebben tijd zat. We hebben nu tijd zat. Maar, dus maar geld, maar. En Maatsmeed dat ook? zou gepensioneerd moeten zijn. Uh, uh, nou, ja, dat... Ik zeg uh, vraag. Uh, uh, uh, ik, ik ben gesteld op maar, maar we zouden het met z'n drieën kunnen wat uitstekend vinden... Als, uh, zolang het over muziek gaat. Ja. Uh, dan moet nog even geld komen om dat op poten te zetten. Maar ik zou onmiddellijk meedoen, ja. Yes, oké. Okay. Ja. Nou, ja. we wachten het in, in belangstelling af. Vandaag zit je hier als gastrecensent. Je gaat het hebben over een nieuw album van de Amerikaanse zanger... hoe kan het ook anders? Crack Trooper. Uh -huh. En een, een nieuwe, ook al Amerikaanse film Mud. Zullen we met Crack Trooper beginnen? Ja. Ik, ik, tot mijn schande, had er nog niet van gehoord. Nee, maar, maar dat, dat hoef je niet voor te schamen... want hij is helemaal niet zo vreselijk bekend. Uh, ik, er stond een tijdje geleden een stukje in een recensie van zijn voorlaatste plaat, meen ik... in het NRC Handelsblad van Bart Jippes. Die uh, hij ook een bewonderaar is. En die schreef... Ja, uh, Greg Trooper treedt op uh, voor zaaltjes. Je uh, mag blij zijn als er honderd man in zitten. Uh, Bruce Springsteen die treedt op in uh, stadiums... Uh, stadions uh, waar honderdduizend man zitten. Maar is Greg, uh, uh, Bruce Springsteen nou duizendmaal zo goed als Greg Trooper? Nee. nee hij, is misschien, hij, hij heeft een wat groter appeal op jonge lui. Hij is wat hartstochtelijker. Maar ik vind dat Greg Trooper liedjes maakt en zingt, uh, die bijna van het niveau van Greg Troepers zijn. Alleen, het is, ja, het blijft, dat is een beetje een verschijnsel... dat ernstiger is geworden in Nederland in de, in de muziek... met name de laatste tijd, dat uh, alles meer op elkaar moet gaan lijken. De, uh, alles meer van hetzelfde is. Met de Nederlandse radio heeft het uh, volgens mij... met het verschijnsel uh, zendermanagers of zendercoördinatoren... Nou, oh nou ja, o, heer, we daar niet over oh, nee, okay, okay. Okay. Want anders gaat allemaal van de tijd over Greg Trooper. <laughs> maar Frans Vragen, wel bekend met Greg Troeper trouwens? Nooit van gehoord. Nooit van gehoord, ook niet. Okay, uh, het goed. is een beetje onder de radar... Uh, maar Want we hebben een stukje ja. om even te laten horen. Dan, weet, dan weten we ook de laatste. Zal ik even uitleggen waar dat liedje over gaat? Ja? Want kijk, hij is, heel, hij is heel sterk in het maken van... korte verhaaltjes op muziek, uh, vignetten, slices of life... doet daarin denken aan schrijvers als Raymond Carver en Richard Ford. Uh, en het liedje wat, wat ik wilde laten horen, wat als een stukje ervan... dat staat is het eerste nummer van zijn laatste cd... Incident on Willows' Street. En dat gaat over Amsterdam. Dat lijkt me een goede reden om dat te laten horen. Het gaat over een meisje dat in Texas woont. Uh, alweer in een dysfunctioneel. Dan krijg je een paar flarden van mee. Uh, maar onder haar bed ligt een fotoboek van Nederland. En als het donker is, dan doet ze haar uh, uh, zaklantaarn aan. En dan kijkt ze naar de foto's. En dan kijkt ze naar de bevroren grachten waar mensen op schaatsen. En dan droomt ze dat ze naar Amsterdam gaat schaatsen vanuit Texas. Correct trooper. She dreams about it every night. She sets her sights and makes her plans One day she'll lace her skates up tight And skate all the way to Amsterdam One day she'll lace her skates up Crack Troop, degelijke Amerikaanse, ja, wat is het? Folk? Ja, het is nou, ja, het is een, een genre, een, verza, een verzamelgenre, dat je Americana kan noemen. Okay. Waar alle, dat eigenlijk voortborduurt op de, de bronnen van de Amerikaanse muziek. Dus een beetje blues, een beetje country, een beetje folk. Uh, gospels vaak als, als, uh, als bron, als element. En ja, het is een eigen, een eigen genre dat ondertussen een enorm veel uh, aanhangers heeft in Amerika, maar ook in Nederland. En dit hele album, ben je enthousiast over? Ja, dit is, ik vind het even zijn Beste plaat. Hij heeft, op zijn vorige plaat is het vaak dat één of twee nummers dan enorm uitsprongen. En, en nou ja, in mijn uh, optiek onvergetelijk zijn. Deze is eigenlijk constant van een hoge kwaliteit. Zonder dat er echt uitschieters uh, op staan. Ja. En het is een. Ja, nee, waar ik, wat ik over begonnen. Het is een beetje. Um, het is een beetje een spijtig, zo'n man. Maar die maar honderd uh, mensen in dus naar een zaaltje trekt. Hij heeft, deze laatste plaat heeft hij met crowdfunding moeten maken. Kan je Door anderen gefinancierd. Ja, ja, ja. Hij, komt, hij komt naar Nederland of Europa. Gaat hij touren. Hij, hij, hij is tussen 11 en 23 oktober in Nederland. Ja. Dan en dan speelt overland. hij onder andere in Paradiso. Maar ook ja. bijvoorbeeld in zo'n plaatje als... Ik, ik ken het ook niet. Amen in Drenthe. Excuus voor alle inwoners daar. Ja. Maar ik bedoel, dat geeft wel aan het contrast natuurlijk. Hij, hij treedt ook gewoon voor tien mannen op met een gitaartje. Ja, hij, hij stapt in de trein met z'n... Gitaar en uh, reist dan naar, uh, naar Drenthe toe. Uh, Bruce Springsteen die komt met zeven bussen. En dat is niet treurig. Uh, het is, uh, ik, vind het, ik vind het jammer. Uh, uh, maar nee, treurig vind ik het. Ja, ach. Ik, gun, ik zou hem veel groter succes gunnen, maar uh, uh, ik blijf hem uh, onverminderd bewonderen. Je hebt uh, bij deze ons en de luisteraars uh, erop geattendeerd. We gaan door naar de film, uh, een, ook een Amerikaanse film, Mud van regisseur Jeff Nichols. Kun je kort het verhaal even vertellen? Het, het zijn eigenlijk twee verhalen. Het, het, het bovenliggende verhaal, het visuele verhaal, dat is, dat is een, uh, een, een, een zwerver... of tenminste iemand die op de vlucht is en op een eilandje in de Mississippi, uh, in Arkansas... Uh, uh, zijn toevlucht heeft gezocht. Hij wordt daar opgespoord door twee jongetjes van 14... En uh, die komen geleidelijk uh, die hem eten brengen, want hij is op de vlucht. Hij heeft iemand vermoord. Uh, en wel de man die het probeerde aan te leggen met zijn vriendin. Die vriendin wordt gespeeld door Reese Witherspoon. Uh, en ze heet, uh, hoe heet ze ook alweer? Ze heeft een uh, zo echt zo'n... Oh ja, Juniper, echt een zuidelijke naam. En die om een of andere reden, dat is niet helemaal duidelijk... woont hij daar, in de, blijft hij daar in de buurt in een hotel ook wonen. Het is, ik moet meteen even bijzeggen, ik heb hem gezien op mijn laptop... Uh, zonder ondertiteling... Nou een Amerikaans is uh, zeer behoorlijk, als zeg ik het zelf. Maar een paar details heb ik niet helemaal begrepen. Waaronder dit dus bijvoorbeeld. Um, zij, die twee jongens die voorzien hem van, van eten. Van, uh, van een, uiteindelijk een motor om zijn boot weer aan de, aan de gang te krijgen. Waarmee hij naar het vasteland kan. Om dat meisje op te zoeken. Dat meisje dat blijft er in de buurt. Maar heel langzamerhand komen zij erachter dat... Uh, uh, dat, dat, de, de, he, wat er in het verleden is gebeurd, dat is niet een incident geweest, want ze heeft wel meer uh, mannen met wie ze uh, uh, nou ja, het probeert aan te Verklap leggen. Slap je dan de kloer nu? Nee, ga niet Nee, de kloer, absoluut niet. Want dit bovenliggende verhaal dat. Uh, dat leidt dus tot een uitbarsting, dat wel. Want de broer van die man die hij vermoord heeft... die heeft een, uh, een potie uh, die zoekt hem. Ja, ja, die is met een stel mannen op zoek om hem uh, van kant te maken. M Mooi, aangrijpend, <grijpt> uh, spannend. Wat... Spannend, ja? zeker. Uh, uh, heel erg sfeervol gefilmd, moet ik zeggen. Mm -hmm. uh, er zitten een paar kleine zwakheden in het scenario. Uh, want het onderliggende verhaal... is dus een klassiek Amerikaans... coming of age verhaal van die twee jongetjes. Die het gaat het eigenlijk van... over die jongetjes vooral. Ja, en vooral die ene, Alice, die 14 is. En die loopt parallel met uh, het ontdekken van het verhaal... van houden die twee nou echt van elkaar of niet... Zijn eerste liefdeservaring, die ook een hevige teleurstelling uitdraait. Daar verklap ik niet heel erg veel mee, geloof ik. Mm -hmm. um, ik moet, ja, de, uitstekend gespeeld door uh, die, de man die ik niet ken, maar die blijkbaar al uh, uh, Matthew McConaughey, die ja. al, uh, die, ja, die speelt in een heel ander genre Normaal ja, waar ja, je ja, niet naartoe gaat. Ik moet, ik, moet, nou ja, ik, ik moet hem gezien hebben. Nou ja, ik moeten hem gezien hebben. Want oh. een van die vroegere films uh, van hem heb ik gezien, maar oh, ik kan me er niks van he herinneren. He nee. Hier speelt hij heel goed een wat ontspoorde uh, uh, uh, gedreven man die eruit ja, dat meisje te pakken wil, wil, wil hebben. En um, ik moet nog één ding ja. erbij zeggen. Reese Witherspoon, die ik uh, vrij hoog heb zitten hoor. Die, wat ik een goede actrice vind. Maar die kan heel weinig met die rol. Maar dat is een andere bijrol. En dat is Sh Sam Shepard. Ja. Die we natuurlijk allemaal al heel erg lang volgen. Niet alleen als acteur, maar als, als uh, schrijver. En die man is toch mooi oud geworden, zeg. Het is ongelooflijk. Mooi auto, maar speelt hij ook goed? Hij speelt geweldig. Okay. Frans als je dit hoort, waar zou jij voor kiezen? Voor de, voor de film? Uh, of zou je meteen die cd gaan kopen en nee, alleen maar... Nee, nee. Ik, ik ben van de afdeling Beethoven en Haydn. Oh. Dat vind ik veel interessanter. Nee, ja. die, die film, vind ik wel film. Wel, film vind ik wel leuk, want ik hou ook van het Amerikaanse Zuiden. En als je in Arkansas goed rond kunt kijken, dat is altijd uh, hartstikke spannend. Dat accent, daar kan jij mij wel uh, mee overweg. Nou, ik weet niet of ik het zou kunnen volgen. Want dat is een uh, heel andere taal die ze daar spreken soms. <laughs> ja, dat heb ik ook tot mijn schande moeten merken. Maar ik, ik, ik ga hem nog wel een keer zien met de ondertitels. En dan kan ik een paar kleine raadsels die ik nog niet helemaal begrepen heb. Kan Alsnog begrijpen. Ja. Ja. Hij draait natuurlijk uh, in de bioscopen, de film A Mud. Ik zeg er nog bij dat uh, het album Incident on Willow Street van de Crack Trooper uh, ook gewoon hier... ...te koop is en dat hij dus in oktober acht keer in Nederland optreedt. Ik dank Jan Donkers voor de recensie en Frans Verhagen voor zijn verhaal. Zodra ik gaan we praten met Tom de Graaf. Hij is voorzitter van de Vereniging Hogescholen... ...over onder meer goed onderwijs voor iedereen. Maar nu eerst het nieuws. Het is half drie. Het NOS Journaal met... Dit is Radio 1. E. Jeroen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 Verkeersinformatie, Wijnald Zwaan van AWB. Ongelukken en vakantieverkeer veroorzaken extra drukte nu. In totaal staat er 40 kilometer fieden. De meeste fieden staan in het zuiden van het land. Vanuit Antwerpen is het ook druk op de E19 naar Breda. Op de A2 vanuit België naar Maastricht staat nu 4 kilometer bij de werkzaamheden bij Maastricht. Op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Zevenbergse hoek en Breda Noord 7 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer naar het zuiden kan beter omrijden vanaf Plaverpolder. En het loopt dan via Roosendaal en Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag, welkom terug. En zo direct, Tom de Graaf, voorzitter van de hogescholen, over goed onderwijs voor iedereen. En over de rol van de Eerste Kamer. De rubriek over Lowlands. Ja, vandaag is het weer begonnen in Biddinghuizen. Het megapop- en andere podiumkunstenspektakel Lowlands. De kaarten waren traditioneel al uitverkocht voor het programma bekend werd. En dit jaar is het alweer de twintigste editie. Bij ons een fan van het eerste uur, Bert Stookvis. Bert, jij was er al bij vanaf de allereerste editie daar in ja. Biddinghuizen. Was jij zo'n trendsetter? Eh, uh, want well, nee joh, uh, het trendsetten was toen uh, enorm uit eigenlijk. Twintig jaar geleden was het uh, echt uh, in om mee te lopen met de massa. Ja, yeah. dat uh, is nou wel anders uh, toch? <laughs> maar ja, je was er bij de, bij de eerste al bij, dus je volgde de scene al wel. Uh, nee hoor, echt niet. Maar wat deed je daar dan? Joh, ik ging die dag naar Biddinghuizen voor uh, Walibi. Voor de attracties, joh. Was de hele teringstel afgezet voor een paar kutbandjes. Ik zei, ja, nou, ik zal in die attracties ook. Geef me maar zo'n kaartje. En zo werd je toch gegrepen door de nieuwe muziek? Nee, man, ik werd gegrepen door de security. Want ik had uh, zitten wildpoepen in het bakkie van de Turbo Condor. Ja, juist als je moet, dan moet je, ja. Ja, En wanneer kwam dan die liefde voor het Alternatieve Festival? Nou, dat was uh, pakken bij het uh, 1980. 98, pas uh, En welke band zorgde daarvoor? Band? Uh, wat bedoel je? Ja, of welke muziekstroming, of welk optreden? Uh, nee, man. In 1998 werd Walibi het uh, Six Flags. Ah, jezus, jongen. Toen kan je op een slagbaan. Hoe oh, ik? Echt zo van... naar beneden En zo... Wow, zo in naar boven, man. Je wist niet meer waar je hart zat in je reten. Wat een gouden de was dan, man. Nee, voor mij was dat eigenlijk het echte begin van uh, Lowlands. Ja, maar begrijp ik nou goed dat jouw Lowlands-ervaring helemaal geënt was... op de acht banen die eigenlijk helemaal niet bij het festival horen? Nou, ja, een beetje wel, ja. Ja, maar je komt toch ook buiten Lowlands naar die attracties? Ja, maar dan mis je toch die echte festivalsfeer. Die samenhorigheid, man. Uh, Jezus. En nu? Hoe ga je nu zo'n festival in? Nou, ik werk nu voor Lowlands als uh, programmeur, uh, man. Als programmeur? Ja, had je niet gedacht, hè? Nee, nou nee, ik ben erg benieuwd hoe uitgerekend u, die niet geïnteresseerd was in de muziek... ...programmeert voor zo'n progressief festival. Dan uh, gaan we weer. Progressief is helemaal uit, joh. Ik boek alleen de allerbelangrijkste dingen voor het festival. Uh, de headliner-band van de avond. Nee, man. Ik boek alle e op het terrein. En dat noemt u het belangrijkste? Yo, meestal is het bij de pannenkoeken -tent drukker dan in de Alpha tent. Ja, de Alpha tent, daar staan de grootste en bekendste bands, begrijp ik. Ja, maar die tent zag ik al heel lang aankomen. Dat, dat mensen niet meer voor de grote bands gaan. Nee, pannenkoeken man. Echt, die gaan helemaal terug, man. Vorig jaar zijn er 200.000 verkocht. Een super hip, progressief festival en u boekt de pannenkoeken. Ja, weet je, u moet die festivalmarkt aanvoelen om zo'n trend aan te zien komen. Daar is Lowlands heel sterk in. Kijk, eerst was het Hot Dogs, toen uh, Valaffeld, toen Vlaamse friet, toen Taka Chips, ja. toen Vietnamijs Olympia's, toen weer Rookmoors, toen Pieter Kaas. Ook zo'n ja, jongen, jezus, Pieter Kaas. Ja. En een broodje half om, salades. ja ja. Toen kwam de Nassi weer terug. Ja. En, ja. en zijn broertje, ja. Bam, ja. Ja. Ja. nou ja. en Het is wel duidelijk, u heeft... Kroketten, de, uh, waren ook ineens weer in? Eerst niemand meer kroketten, gaat Iedereen heeft een koeketje te knagen. Ja, wat ik al aanzien zien komen, hè, nou, nou, toch fijn dat ik even met de pannenkoekenprogrammeur mocht praten. Eh, dan kun je wel een beetje denigrerend gaan doen... want toevallig eten een basisdingetje van het festival gaan. Goed. Lowlands ja. nog tot zondag in Biddinghuizen. Gaat u nog wel tenminste naar één bandje kijken? Ja, ik. Ja, oh, en welke mag dat zijn? Ja, een nieuwe band uit Japan. Uh, Johnny and the Pancakes. Uh, samen. zo <lacht> eh, niet zo, uh, zo goed. Nou, ik ben trouwens geen man. Nou, dat maakt mij niet uit. Hm. Kees van Amstel en Marjan Luif. Met zijn voorkeur voor nuance en rationaliteit... is hij een beschouwend baken in de zee van one-liners spurende politici. Ex-leider van D66, ex-minister, ex-burgemeester... en tegenwoordig naast vele andere dingen... is de Kamerlid en voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Tom de Graaf, welkom. Goedemiddag. Zo beginnen we met de actualiteit, want uh, sombere berichten over de economie uh, gisteren. We horen in Europa bij de slechtste van de klas. Het tekort valt hoger uit, record, aantal werklozen. En we herstellen ook langzamer dan gedacht. Zes uh, miljard wil het kabinet bezuinigen, is dat verstandig? Poeh, zes miljard bezuinigen. Zes miljard bij elkaar vinden betekent niet per se zes miljard bezuinigen. Kan ik betekent verzwaren. Uh, dat zijn wel zware ingrepen die uh, in een economie die toch al ongelooflijk lastig functioneert... De flink inhakken. Um, ik vind wel dat wij moeten voldoen aan de afspraken... die je in Europa met z'n allen hebt gemaakt. Ik vind ook dat er veel moet worden hervormd. Maar um, of het pakket wat dit kabinet bij elkaar gaat, uh, gaat samenstellen... het goede pakket is, dat vraag ik me af. Een derde lastenversvaring, twee derde bezuinigen, zeiden ja. ze. En uh, um, kijk, op zichzelf heb ik er geen enkel bezwaar tegen... met ook de progressieve gedachte... dat mensen die het wat beter hebben... misschien ook wat zwaarder uh, kunnen betalen als de crisis uh, uh, dat vraagt. Maar... Een van de grote problemen die we hebben, behalve de export die terug is gelopen, is de binnenlandse bestedingen. En dat is, uh, uh, dat is dus gewoon het, wat consumenten uitgeven. En dan moet je niet de En de oproep van, uh, van uh, Rutte en Dijsselbloem. En, Soms soms wat extra te kopen, is nog niet helemaal. Nee, van... Aangeslagen. Nee. Nee, nee, ook bij u niet begrijp ik. Uh, nou, ik koop wel eens wat nieuws. Maar het is niet zo dat ik dacht van weet je wat, ik ga nu alles uit de kast halen. Om morgen mijn hele spaarcentjes op te. Met u bevreesd dat die bezuiniging ook het onderwijs gaan raken? Ja, dat is een, uh, niet een onrecht, en natuurlijk een, uh, een zorg die we hebben. Uh, kijk. Los van de vraag of er wordt bezuinigd op onderwijs... wat ik buitengewoon verstandig zou vinden... zou ik menen dat een van de noodzakelijke maatregelen... om ons op de duur in een betere economische positie te brengen... is juist investeren in het onderwijs. Maar geen te geld, vaak, nee, maar geld te vaak... erbij. Te vaak wordt, eh, omdat er natuurlijk veel geld omgaat in onderwijs... gedacht... Dat onderwijs een spending department is. Dat het alleen maar geld weggooien is. Maar waar gaat dat geld heen? Dat gaat naar de salarissen van leraren, dat gaat naar lespakketten, dat gaat naar studenten, naar scholieren. En wij weten, niet alleen nationaal maar internationaal, wereldwijd, dat kennis, onderzoek en een hoogopgeleide beroepsbevolking dat zijn de ingrediënten voor een duurzaam, goede. Nou ja, dat negatief... En dat betekent dat je daar dus in moet durven ja, investeren. In. Maar het negatieve imago uh, komt niet uit de lucht vallen. Er waren natuurlijk wel een aantal onderwijsinstellingen... die te maken hadden met diploma verhouden, met uh, verkeerde investeringen. Noem maar op. Ja, nou bent u wel bezig met heel oud nieuws. Ja, ja helemaal nee, goed. goed maar het, u, u begint prima, zelf het is over het dat mensen dus hebben dat beeld... maar dat komt door dat oude nee, nieuws. Dat, dat gaat dus niet over de vraag of het geld verkwist is. Natuurlijk zijn er fouten gemaakt in verschillende onderwijssectoren. Het is een um, hele onderwijssector. Dan heb ik het over primair onderwijs tot en met universiteiten. Dat is een sector waar um, honderdduizenden miljoenen leerlingen en studenten actief zijn. En waarin dus ook honderdduizenden docenten en ander onderwijspersoneel actief zijn. En er zullen echt wel eens fouten worden gemaakt. Dat geldt ook voor het hoger beroepsonderwijs. Gelukkig hebben we dat achter ons gelaten. Kwaliteit, oh ja, is is echt echt aan, kwaliteit is echt aan het stijgen. En dat hebben we ook nodig. Kwaliteit voor de studenten. Kwaliteit van de docenten. Kwaliteit van ons onderzoek. En het is rechtstreeks van belang voor bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Over, over dat onderwijs en uw rol in de Eerste Kamer. Gaan we zo doorpraten. Maar is een lied dat Susanne Matthijsen over u schreef... nadat ze oh. googelde op uw naam?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 is al op de middelbare school bezig met de schone kunsten. Het is vooral Franse poëzie die hem raakt. Terwijl anderen nog susken en wiske lezen. Gaat Tom op bezoek bij een dichter in Saint-Tropez. In een chic blauw pak van zijn vader. Een gouloirs in zijn mond en een bom vol cahiers. Poëzie is zijn zuurstoffetje als tot hem goed. Typisch Tom, Tom, Tom, to Tom, Tom. Toch kiest hij voor de politiek. Besturen zitten hem in zijn bloed. Typisch Tom, Tom, Tom, to Tom. Het is de kunst om lang een belofte te blijven. Een klodder paars hier en een kloddertje paars daar. Samen met Van Bokstel, het krullenjongensduo. Bestuurlijk vernieuwen in de geest van Van Mierlo. Toms gekozen burgemeester, strand in de Senaat. Ach, het is net als met kunst, het gaat om de poging, niet om het resultaat. Burgemeester wordt hij toch wel dan maar benoemd. In Nijmegen, waar ook zijn pa als bestuurder werd geroemd. De poging dus, niet het resultaat. Dat je ergens met een drive voor gaat, ongeacht succes, yeah. Dat is zijn credo, zijn motto, dat is Tom de Graaf, zijn jazz. Die we zo luid mogelijk zingen vanwege zijn bijna dove oor. Daarmee komt hij ook makkelijk al die saaie vergaderingen in senaat en hbo daardoor. En Tom krabbelt in zijn cahier en denkt, was ik maar een Franse dichter in Saint-Tropez. Susanne Matthijsen, Milou van Bodegraven en Vera K. over mijn gast Ton de Graaf. Klopte het allemaal? Nou, ik heb niet alles verstaan, dus ik moet het oh. nog even goed <laughs> nadenken. Dat kijk je met één zo'n doof oor. Nou, maar wat de... ik hoorde was eigenlijk ah, alleen Centropee. Dat is niet echt een plaats waar ik naar nou verlang. Nee. Eén één oor is helemaal doof? Ja, één oor is helemaal doof. Ja, ja, dus het was, wat dat betreft uh, moest u inderdaad geconcentreerd luisteren. Ik zag het. Uh, waarschijnlijk... Er werd ook over gezongen, bent u een van de weinigen... die in navolging van een vader burgemeester zijn geworden? Eén, maar dan ook nog eens een keer burgemeester van dezelfde stad. Uh, vertelt dat iets over de band tussen u en uw vader? Nou, die, die was op zichzelf uh, intensief, maar mijn vader is al, al 30 jaar geleden overleden. Dus dat is uh, eigenlijk geen enkele reden geweest. Nee, maar maar, maar zijn ik, ben zelf, ja? ik ben zelf opgegroeid in Nijmegen. Mijn moeder kwam uit Nijmegen. Uh, dus toen Nijmegen een burgemeesterschap vakant had... En mensen mij erop bezig, dacht ik. Ik heb nooit burgemeester willen worden. Slecht voorbeeld thuis, hè? Want mensen kunnen dat altijd weg en ze altijd. Allerlei publieke verplichtingen. Maar Nijmegen ging me wel erg aan mijn hart. Dus maar ik heb met heel veel plezier gedaan. Ik, lees al, nou, ik, ik vraag het eigenlijk ook omdat natuurlijk heel veel jongeren. Uh, uh, juist niet in de voetsporen van hun ouders willen treden. Dat was voor u helemaal geen belemmering? Nee, van de zes kinderen die mijn uh, ouders uh, hebben uh, grootgebracht. ben ik de enige die min of meer in die voetsporen terecht gekomen. In de politiek gegaan, uh, bestuur. Hm. Uh, ja, de, de andere vijf kinderen hebben er niks mee, zou ik maar zeggen. Maar nee. ik toevallig wel. Nee, nee het, het was geen barrière. Dat, dat Stel ik nee, het was geen, uh, geen drempel, maar het was ook niet een aansporing. Maar u zegt, het was, ik heb er nooit over nagedacht om burgemeester te worden. In alle interviews lees je altijd dat, dat het uw jongensdroom was. Nou, dan hebben ze een hele rare droom Ze Dat is verkeerd opgeschreven. opgeschreven. Nee, nee. Ik heb echt, eh, brandweerman, ja. Inspecteur <laughs> van politie, ook cowboy van alles, maar geen burgemeesterschap, nee. Vandaar dat u, u ook eerder vertrok voordat uw termijn afgelopen was. Nee, dat was eigenlijk niet zozeer de reden. Ik had het eigenlijk uh, van plan om dat echt de termijn van zes jaar te doen. Ik wist wel dat het burgemeesterschap van zo'n stad als, als Nijmegen... een grotere stad, dat dat niet alleen intensief is... maar ook heel veel van je vraagt in de ceremoniële sfeer... in de weekenden, elke keer weer... je, je wordt op een gegeven moment de klerenhanger van je eigen ambtsketen. Die moet je weer aandoen en dan moet je weer iets uitreiken. Juist, en op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, wil ik dat tien jaar doen? Nee, dat wil ik eigenlijk niet. Ik vind zes jaar intensief uh, goed. Vooral dat... op het moment dat je dat ja. besluit... Uh, dan word je ontvankelijk van andere dingen. Maar vooral en dat toen de dat, vereniging hogescholen dat... langskwam... heb ik ja daarin de gestalt. wetenschap dat ik net niet die termijn zelf maak. Omdat dat niet inhoudelijke, dat ceremoniële, ceremoniële deel, dat is niet uw ding? Nou ja, dat is uh, op zichzelf helemaal niet erg en soms ook heel erg leuk. Alleen dat moet niet overheersen. En, dat en als je wel. na een jaar of vijf, heb je, in ieder geval heb ik... De belangrijkste dingen die je in zo'n stad wil doen en kan doen, heb je dan ook wel gedaan. De strategie van de stad, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen en de overheid bij elkaar brengen. Het imago van de stad proberen opnieuw te vernieuwen. En dan komt het moment dat het vooral herhaling wordt. En dan is de vraag, hoe lang weer dat doen? En dat u dus weer uh, de politiek, dat wil zeggen... ook de Eerste Kamer in bent gegaan... en voorzitter van de HBO-raad uh, voor de hogescholen bent geworden. Gisteren nog een tweet van u in de regen naar Den Haag voor overleg. Uh, was het uh, na afloop nog net zo treurig als dat die tweet klonk? Nou, het was de eerste keer dat ik na mijn vakantie... weer iets um, um, in ambtelijk overleg deed met het ministerie van OCW. In het regen, ik dacht, nou, dat is niet echt een goed begin... Het overleg kon ook beter, wat mij betreft, en het weer had het ook beter gekund. Ja. Maar uh, waarom kon het beter? Wat is er niet goed gegaan? Nou, dit ging, dit ging, en dat moeten we nog even afwachten hoe het er uiteindelijk uitkomt. Dit ging over de leraaragenda die minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker willen uh, uitbrengen. Dat willen ze in oktober doen. Dat op zichzelf dat prima. Alleen, ik ben erg nieuwsgierig naar de vraag... geeft dat nou, zo'n nieuwe lerarenagenda, een nieuwe visie... ook echt ruimte voor leraren en voor lerarenopleiding om gewoon kwaliteit te leveren? Of wordt het weer een heel Haags plan... met veel centrale eisen, centrale verantwoordingsstellingen? Um, ik ben nog niet vreselijk gerust. Mm. Maar het is nog in het, de staat van wording. U vreest, heeft u ook eerder gezegd, maatregelen... op het gebied van studiefinanciering en het sociale leenstelsel... Hè, dat deze regering in wil voeren. Nou ja, In het geheerakkoord staat dat de studiefinanciering wordt afgeschaft... voor de bachelor en voor de masterfase. En dat daarvoor in de plaats een leenstelsel komt... waarbij studenten dus voort eh, moeten gaan lenen... wat ze dan later moeten terugbetalen. En de zorg die de vereniging hogescholen, namens het hbo, heeft... is dat vooral studenten die naar het hbo gaan... komen vaak uit gezinnen met lagere inkomens. Het zijn ook vaak hè, de emancipatiefunctie van de hogescholen die we meer hebben dan de universiteiten, betekent dat veel nieuwe bevolkingsgroepen... ook voor de eerste keer in aanraking komen met hoger onderwijs via die hogescholen. En wij zijn echt bang dat er een fors aantal studenten, potentiële studenten... uiteindelijk niet gaat studeren, omdat ze van hun ouders horen... joh, je hebt nou een kwalificatie van het mbo, het middelbaar beroepsonderwijs. Stop daar nou maar mee, want... De vraag is of er een baan is en je moet je enorm in de schulden steken. Maar ze kunnen toch gewoon inderdaad via het sociaal leenstelsel heel gunstig lenen? Uh, het is lenen en het is ook niet zomaar gunstig lenen. Het is niet zo dat je nou, geld gunstiger dan u en ik. Je moet gewoon betalen. En het uh, betekent dat je dus de arbeidsmarkt op probeert te komen met een forse schuld. Ik ben niet per se tegen elke vorm van leenstelsel. Nee, want waarom zou ik je als student u... niet in je eigen toekomst investeren? Ja, daar heb ik ook geen bezwaar tegen. Overigens oh. zit er wel een groot verschil tussen wat een, iemand die van de universiteit komt, die een diploma heeft als academicus, wat hij uiteindelijk gemiddeld kan verdienen en gaat verdienen... en iemand die van een hogeschool komt, dat is niet helemaal vergelijkbaar. Er zit echt een verschil in. Niet te min, moeten ze hetzelfde betalen, dezelfde leningen. Dus daar zit iets onrechtvaardigs in, maar het mijn belangrijkste... Nou ja, is... er zijn altijd verschillen in salarissen, toch? Als, wil die, ja, die, wil dat helemaal als, je, gelijk als je zeker weet dat het gemiddelde van een hoger beroepsonderwijs... professioneel lager ligt ja. dan van een academicus... is het de vraag of je ze wel tegen dezelfde tarieven wil laten lenen. Maar dat... Maar even vers 2. U bent mijn dus bang dat, dat veel van die studenten in de niet gaan studeren vanwege... En ja, dat hebben we natuurlijk ook laten te doen. En ook het CPB heeft daarnaar gekeken. En dat kan echt oplopen tot 10.000, 15 15.000 studenten... Uh, in een tijdsperiode van een paar jaar. Dat betekent dat de long run... je een hele grote groep mensen misloopt in het hoogste onderwijsvorm. Ja, toch is uw partij D66 wel voor het afschaffen hè, van die studiebeurs... het invoeren van de sociale instanden. Ja, mijn partij heeft dat in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer uh, U heeft ze niet kunnen overtuigen... Nee, ik heb steeds aandacht gevraagd. Dat doe ik overigens niet alleen bij D66, maar bij alle partijen. Want dat is mijn rol als verenigingsvoorzitter van de hogescholen aandacht gevraagd voor de zorgen die we hebben over de toegankelijkheid. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Hmm. Studenten die, um, die hebben natuurlijk ook nog allerlei andere belangen... maar wij kijken vooral naar zorgen wij dat we die emancipatiefunctie kunnen blijven vervullen. Ik merk Nu niet geluk... dat er nog niet vanzelfsprekend een meerderheid nee. is in beide kamers... voor uh, het leenstelsel, die discussie gaat nog voort. Wat gaat u stemmen als het in de Eerste Kamer komt? Tegen uh, of mijn voor? fractie. Dus als de fractie zegt we schaffen de beurs af en het leenstelsel komt er... dan stemt u mee? Nee, want het is als ik... Uh, als lid van de Eerste Kamer, fractie van D66... geconfronteerd wordt met een onderwerp waar ik niet zelf woordvoerder over ben... en dat ben ik niet, hè, dat is dat, iemand anders dan in het van geval de fractie van D66... Niet, ja. dan luister ik primair naar de woordvoerder... en vervolgens naar de meerderheid van de fractie. En tenzij het een kwestie is van leven op dood of iets heel erg ethisch... Want dan vind ik dat je je eigen geweten moet volgen. In ja, dit geval is er geen sprake van een gewetenskwestie. Oké, okay, dus zoals ik net zei, als zij zeggen afschaffen van de studiebeurs... en invoeren sociaal leenstelsel, dan stemt u daarvoor. Maar voorlopig is het maar niet zover. Nee, maar het antwoord is dus ja. ja maar ik ga dus niet vooruitlopen op alle mogelijke potentiële... Denkbare. Maar waarom niet? Wat is daar geheim aan? Omdat dan? ik niet weet welk, onder welke voorwaarden dat dan gebeurt. Nou ja, ik vraag het natuurlijk ook omdat... Eh, ik denk dat, dat dit een van de redenen is... Uh, uh, die dubbele petten die u letterlijk op he hebt... dat mensen de politiek uh, niet meer uh, begrijpen of In de eerste vertrouwen. plaats is dat echt onzin om te praten over dubbele petten. Want? Het Eerste kamerlidmaatschap is net als het gemeenteraadslidmaatschap... en net als het lidmaatschap van Provinciale Staten... iets wat je naast je functie doet... Ik heb het nu over een D66-pet en uw HBO-raad. Nee, u heeft het nu over mijn Eerste Kamerlidmaatschap. Waar Waarom en voor D66 66 van de zit vereniging toch? Ja, maar Voor welke partij? Het is eigenlijk niet zo vreselijk oh. relevant. Want het gaat u om de vraag: kun je het wel combineren dat je een hoofdfunctie hebt en daarnaast lid van de Eerste Kamer? Ja. En het antwoord is ja, want als we dat niet zouden willen, zouden we of de Eerste Kamer moeten afschaffen. Daar ben ik overigens voorstander van. Ja. Ofwel, ofwel, we zouden alleen nog maar gepensioneerden rentenierenden en mensen die betaald worden door hun eigen partij. Die geen werk hebben, bedoeld. En dat willen we niet hebben. Nee, maar u bent wel, u zegt het al, inderdaad, voorstander het afschaffen van de Eerste Kamer. Ja. Toch bent u er wel in gaan zitten. Ja, maar mijn partij is al sinds de oprichting voorstander van een één En als je invloed wilt proberen uitoefenen, bijvoorbeeld om die bestuurlijke vernieuwing te realiseren... moet je ze niet bij voorbaat abstineren van een plek in... De besluitvormende doorgaan. Om je af te krijgen, moet je ervoor gaan zitten. En zorgen dat je daar probeert te veranderen. Ja. Ja. Nou ja, de, de discussie hè, over, ik noem het toch maar even. Uh... Dubbele petten, die, die wordt niet alleen naar aanleiding van wat u doet gevoerd... maar ook naar aanleiding van anderen. alleen Bart, bijvoorbeeld, was voorzitter van de GGZ... heeft ze neergelegd om diezelfde reden. Uh, en Frank de Grave van de VVD, die, die zegt... als het dan om de Eerste Kamer gaat, bijvoorbeeld... Uh, uh, dat, dat die Kamer, door kritisch te zijn over allerlei dingen... die in de Tweede Kamer zijn aangenomen en die zelfs te blokkeren... dat dat meer een hindermacht is geworden. Als voorstander van de afschaffing van de Eerste Kamer... bent u het daarmee eens, of niet? Nee, ik ben het met het laatste niet eens. En wat betreft het eerste, dat ik een fractie voor... De voorzitter moet over alles kunnen praten. Dus ik begrijp, mevrouw Bart heeft gezegd... ik kan niet op één punt met twee tongen praten. Ik praat dus ook nooit als Eerste Kamerlid in de Eerste Kamer... over waar ik professioneel mee bezig ben. Dat vind ik ook een, een eis van integriteit, een eis van professionaliteit. En ten derde een eis van transparantie. Dat iedereen weet wat je in het dagelijkse leven doet. Wat betreft de tweede, Frank de Grave... ik vind hem niet dat de Eerste Kamer een hindermacht moet zijn. Ik vind ook niet dat de Eerste Kamer een hindermacht is. Nee, nee. Tot dusver zie je ook in de afgelopen twee jaar dat ik in de Eerste Kamer zit dat in 95 procent, misschien is het wel 97 procent van de gevallen... de Eerste Kamer hetzelfde stemt als de Tweede Kamer... en dat wetsvoorstellen van de regering gewoon worden aanvaard. Maar dat zou toch ook moeten? De Tweede Kamer is democratisch direct door ja. ons gekozen. Ja. Die besluiten in ja. meerderheid. Ja. En dan gaat een indirect gekozen orgaan ja. de Eerste Kamer dat tegenhouden. Nee, dat, wie zegt dat de Eerste Kamer dat tegenhouden? Dat blijkt nou dus in ja. het algemeen niet het geval. U heeft, u heeft het zelf ervaren met de gekozen burgemeester... Uh, met een correctief referendum. Ja. En nu uh, minister Blok met woonplannen, et cetera. In het merendeel van de gevallen, in het overgrote meerderheid van de gevallen... is er dus geen enkele spanning tussen Eerste en Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft een andere rol in het bestel. U heeft helemaal, helemaal gelijk het politieke primaat ligt echt bij de, eerste, bij de Tweede Kamer. De Eerste Kamer kijkt wat afstandelijker ertegen. Is ook wat minder direct partijpolitiek gebonden. Dat zie je meestal bij de leden van de Eerste Kamer. Maar dit zijn iets gewoon politieke manoeuvres op dit ogenblik? De regering nou, heeft geen Ik zie ze bijvoorbeeld niet. Ik U zie ze ziet bijvoorbeeld ze niet? in mijn eigen partij niet. Ik zie niet dat wij in de Eerste Kamerfractie uh, heel anders stemmen om de regering dwars te zitten. Het is wel zo dat wij in het merendeel van de gevallen, bijna alle gevallen ongeveer hetzelfde stem als onze uh, collega's in de Tweede Kamer. Het zou ook heel raar zijn als wij voortdurend met als dat anders de was. fractieleden ja. van Alexander Pechert. Ja, Maar het is dus niet altijd zo. En, en overigens wordt toch andere senatoren, Eerste Kamerleden, gewoon grif toegegeven dat ze dat uit politieke overwegingen doen. Je nou, moet je wel hen dat vragen hier uitnodigen. Ik vind dat de Eerste Kamer zorgvuldig naar de wetgeving moet kijken. Daarbij is het niet een neutraal orgaan. Je hebt je politieke partij mee. Je hebt je verkiezingsprogramma in je achterzak. Maar wij kijken niet op de manier... Ik heb zelf negen jaar in de Tweede Kamer gezeten. We kijken niet met die partijpolitieke ogen. En die ogen van de oppositie, de regering even onderuit halen of omgedraaid. Zo kijken we niet. We kijken wel naar de vraag. Is dit een wet die deugt? Is het een wet die nuttig is? Is het een wet die wenselijk is? En is die uitvoerbaar? Mag ik tot slot even uh, nog over de, uh, ons veiligheidsbeleid. We hadden eerder in deze uitzending het over een omslag in Amerika... als het gaat om uh, de misdaadbestrijding... waar die hele harde aanpak lijkt een beetje op retour. Er werden al vergelijkingen gemaakt met Nederland. Uh, en nu speelt weer dat minister opstelte om zware criminelen aan te kunnen pakken... weer wil gaan werken met uh, criminele burgerinfiltranten. U bent in de tijd voorzitter geweest van de commissie van Tra. De vicevoorzitter dan, want... twintig jaar geleden, vicevoorzitter, vice ja. excuus. Uh, daar bleek dat uh, het tot onthutsende uh, toestanden had geleid. Honderdduizenden kilo's drugs die onder de ogen van de politie waren doorgevoerd. En toen werd geconcludeerd, nooit meer doen die infiltranten. Niet ja, alleen onder ogen van de politie, met medeweken van de politie... werden ze doorgelaten, betekent dat ze in het circuit verdwenen. En de politie werd niet alleen zo uh, medeplichtig aan criminele feiten... Maar wat vooral relevant was, was dat de politie had geen grip meer op het proces. En dat is mijn belangrijkste bezwaar. Dat was het toen, we hebben het over 1995, 1996. Ja. Maar ook nu nog, wie stuurt eigenlijk wie? De politie die een criminele infiltrant, dus een crimineel zelf... die bereid is om in een organisatie wat, wat uh, informatie aan de politie te geven. Wie stuurt, is de politie in staat om de regie over die burgerinvoltranten, crimineleninvoltant te voeren. Naar mijn oordeel is dat nog nooit bewezen dat dat kan. Het is erg gevaarlijk voordat je het weet. En dat bleek bij de IAT-affaire. Is het precies omgedraaid en sturen de criminelen de, de politie... Aan. en laten die in de waan dat ze heel veel weten... terwijl ze eigenlijk weinig weten... om ondertussen de criminele winst alleen maar vermenigvuldigen. ja. ja u zegt uh, de, de, de, dat, dat is niet te doen. Minister Opstelten denkt daar anders over. Die... Die zegt uh, tegenwoordig, je kunt het niet vergelijken met twintig jaar geleden. Want we hebben het nu beter geregeld. Nee, het Openbaar ministerie moet geïnformeerd worden. Ja, het gaat over procedures. Dat vind ik wel alweer iets positiever, namelijk dat niet alleen maar de individuele uh, rechercheur dat bepaalt of de politiechef, maar dat het Openbaar ministerie daarbij zit tot het hoogste niveau. De minister moet iets vinden. Maar dat doet aan het kern van het probleem niets af. Dus Ze zeggen ook, we willen geen groei-infiltranten meer. Dat noemen dus mensen die je plaatst en dan langzaam laat groeien in die organisatie. Maar waarom wil je dan, doen doen. je dan wel een infiltrant? Je wilt toch een infiltrant hebben die informatie van hoog niveau levert? Die het naar de top van die organisatie kan leiden, anders heeft het geen zin. Dus ga je dan een infiltrant plaatsen, informatie laten geven... na een week haal je hem eruit? Dat is weinig waarschijnlijk. Waarschijnlijk is het toch dat ze wat langer daar zitten. Ja, en dan is opnieuw de vraag, heeft de politie en het Openbaar Ministerie... dan? echt in de gaten wat die crimineel doet. En het is niet zomaar een burger die infiltreert. Het is een crimineel die onderdeel is van een criminele organisatie. Een boef met de boeven is voor een politie buitengewoon lastig om die te, uh, te sturen. Maar alleen ik zou zeggen, met... begin er niet aan, want de resultaten zijn tot dusver betroevend nou ja, Alleen met boeven kun je die grote boeven vangen, is het argument. Ja, maar dat hebben, we, hebben we nou zo goede track records? En dan is mijn conclusie, nee, we hebben geen goede track records. Er zijn erg veel risico's. We hebben de afgelopen twintig jaar, toen het niet mocht... We hebben geen enkel succes geboekt met Holleder en met allerlei andere. Ik zou zeggen, we hebben behoorlijke successen geboekt. Daarvoor is het niet echt nodig. U zegt, dat gaat eigenlijk helemaal niet zo slecht met de bestrijding van die georganiseerde criminaliteit. De georganiseerde criminaliteit kan altijd nog meer worden bestreden. Maar overigens moeten we ook weer daarachter kijken, naar de sociale component. En naar bijvoorbeeld, de discussie heeft u dus zojuist gehad, met de war on drugs. Hoe ver gaan we daar eigenlijk mee? Ja. Het is, uh, ik, ik zei het, twintig uh, jaar geleden met de IRT-enquête... Uh, uh, werden letterlijk onthutsende beelden geschetst. Uh, het geheugen is wel kort dan, toch? Ja, aan de andere kant, het is altijd een slingerbeweging. Uh, het toen kwamen we erachter... Nee, daar ben ik iets uh, meer aan gaan relativeren. Toen kwamen we erachter dat uh, politie slecht was georganiseerd... openbaar ministerie slecht was georganiseerd. Ze deden maar wat in veel gevallen. Men had ook veel ruzie met elkaar, toen werden we dus heel erg streng. Nu zie je dat er een nieuwe generatie politici is... nieuwe generatie officieren van justitie, nieuwe politiemensen... die zeggen, we willen nog betere en nog scherpere bevoegdheden hebben. Nou, op zichzelf begrijp ik dat wel. U denkt niet, alleen, ze maken gewoon weer dezelfde fouten? En, en... Nee, maar het is misschien ook de rol van mensen zoals ik... die dat twintig jaar geleden dan hebben gezien... om te zeggen, jongens, pas even op en denk nog eens even twee keer na... voordat je zoiets doet, want anders word je in je eigen enthousiasme... toch weer naar beneden gezogen. Bij deze Eerste Kamerlid en voorzitter van de Vereniging... Hoog... Tom de Graaf, bedankt voor dit gesprek. Zo direct een debat over de vraag of Twitter... Ja, u mag applaudisseren natuurlijk. Tom de Graaf. Een debat over de vraag of Twitter de identiteit van anonieme dreigers moet vrijgeven. Zo direct. Naar nieuws en reclame. Avond. De komende weken, iedere zaterdag van half drie tot half vijf... de speciale zomereditie van Opium. Het culturele programma van Radio 1. Morgen met Thomas Verbocht. Ik ben schrijver. Volgend jaar gaat hij het theater in met goede vriend Joep van het Hek. Dat is toch moeilijk? Dat had ik nooit iemand aan mij gevraagd. Plus een kijkje in de platenkast van een muzikale alleseter, jurist en oud-topambtenaar Arthur Dokters van Leeuwen. Nederland moet zelf iets doen en niet wachten tot de wereld wat doet. Dus er is wel werk aan de winkel. De zomereditie van Opium. Morgen van half drie tot half vijf. Op Radio 1. Yeah.